Goedenavond en welkom bij aflevering 9825 op deze voetballoze zaterdagavond. Maar dan hebben we wel volleybal, Nederland tegen Frankrijk. Nederland op weg naar de Olympische Spelen of niet. We hebben basketbal Den Bosch tegen Leiden, handbal Volendam tegen Hurry Up en marathon schaatsen vanuit Den Haag. En het is zaterdagavond dus we zijn er sowieso tot 11 uur zonder voetbal, dus met veel muziek. Breaking wave van Jackie Graham. De Nederlandse volleybalster spelen dus in de halffinale van de P.O.K.T. tegen Frankrijk. Iedereen gaat vanuit van een overwinning. zodat morgen in de finale afgerekend kan worden met thuisland Kroatië. Maar Oranje moet het wel doen zonder Manon Vlier. De aanvoerster is met een knieblessure teruggegaan naar Nederland. en dus heeft interim bondscoach Bert Goedkoop een incompleet team tot zijn beschikking. Manon Vlier is reeds naar huis. Euh, te veel problemen met een knie. en wil het thuis verder goed onderzocht worden. Is er een oorzaak bekend? Nee, waarschijnlijk uh, een beursje wat geraakt door een, ja, een knie te stoten. Ja, dat gebeurt in volleybal wel vaker, dat je valt. En uh, dit is heel ongelukkig geweest. Vond ze het moeilijk om dit uh, team te verlaten? Ja, dat is, dat is moeilijk, emotioneel ook. Maar aan de andere kant, er is ook een leven na dit toernooi. Dat houdt in dat ze gewoon ook uh, zo snel mogelijk een goed onderzoek moeten hebben... om te weten wat precies uh, het probleem is en er ook verholpen kan worden. Ik zag jullie gisteren het veld verlaten, samen. Op weg naar de visio was dat? Ja, dat, uh, we hebben flink wat overleg gehad uh, de laatste paar dagen. Omdat het voor haar emotioneel ook moeilijk is. We hebben een moeilijke tijd achter de rug. En als ze dit nog overkomt met je aanvoerster, dan is dat vervelend. Uh, aan de andere kant, uh, maar dan is het ook professioneel genoeg om te weten... Uh, ja, hieroverheen in te stappen en uh, dan weer verder gaan. Lonneke Londenke Sloetjes is haar vervangen. Uh, dat heeft ze tot nu toe goed gedaan. Uh, maar in de finale komt er straks andere druk op. Ja, niet veel meer dan elke wedstrijd. En uh, Lonneke is ook niet iemand die uh, voor het eerst speelt. Dus nee, dat kunnen we wel begeleiden. En we zijn ook niet helemaal afhankelijk van die positie. Uh, de paaslopers staan aanvallend erg goed te spelen. Onze Paas ligt goed, we door het midden goed kunnen gebruiken. En Lonneke is dan extra. En wat Lonneke vooral extra erg goed doet, is blokkeren. En ze maakt elke wedstrijd een aantal punten. En die zullen we morgen ook hard nodig hebben. Frankrijk moet lukken. Ja, Frankrijk moet lukken. Uh, we zijn niet echt gelukkig met uh, laat zeggen, die laatste twee wedstrijden... En, en Frankrijk als tegenstander als voorbereiding op Kroatië. Normaal gesproken kijk je ook niet over een wedstrijd heen. Maar Frankrijk is niet een team waar we nou, ons zorgen over hoeven te maken om dat te winnen. De manier waarop vind ik wel belangrijk. Net zoals gisteren en neergisteren, gewoon heel strak goed je eigen spel spelen. Dan gebruik je het inderdaad als voorbereiding. Bert Goedkoop, hij maakt zich dus geen zorgen over de wedstrijd uh, tegen Frankrijk. Uh, ze zijn al bezig, Luister Is Frankrijk inderdaad een makkie? Ja, Frankrijk, uh, zoals het er nu naar uitziet... zou het inderdaad on niet onoverkomelijk moeten zijn voor de Nederlandse ploeg. Bert, goedkoop, kijk er naar uit. En dan heeft hij alle recht toe, want in de eerste set staat het 16-8... in het voordeel van Nederland. Acht punten verschil dus al. Hij had het over Lonneke Sloetjes, die uh, een erg goede vervangster was... van uh, Manon Vlier, dat heeft ze de afgelopen wedstrijden al bewezen. En ook opnieuw, deze wedstrijd doet ze het he uitstekend. Ze speelt uh, heel erg goed in de blokkering, maar nog beter in de aanval. Ik heb haar een aantal prachtige punten zien maken over de diagonaal... zoals dat mooi heet. Je komt vol aan het net, pakt die bal kruis richting de andere kant. Het blokkeren, de blokkeerders aan de andere zijde, die hebben daar niks tegen in te brengen. Lonneke Sloetje is dus verantwoordelijk voor een flink aantal punten. En ook Ingrid Visser, de oudgediende van dit team, 34 jaar. Inmiddels zij vanaf de servicelijn ontzettend belangrijk. De Fransen hebben heel veel moeite om haar service onder controle te krijgen. Dat zorgt ervoor dat je geen goede aanval op kunt bouwen. En dan staat het Nederlandse blok aan het net uitstekend. Nee, het is 16-8 pardon, 16-9 omdat Frankrijk even iets terug doet. Maar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 Lijkt me wel maar goed, al je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, Ik neem je mee, Ik neem je mee, eh, Ik neem je mee, Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Denk, oh, oh. Wat zijn je ze in de wereld, Zeg maar wat je Ik wil. wil, wil, wil, wil Staren wordt stil van stil van stil van. Zeg me wat je Ik wil. wil, dan, wil dan. Staren wordt stil van, wil, Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Doel, ik neem je mee en wij nemen u mee naar het volleyballen, 22-11, maar liefst de stand voor Nederland. 11 punten voorsprong, dus Nederland kan op elk moment deze set binnenhalen. Gewoon omdat het vele, vele malen beter is. Er wordt heel verzorgd gespeeld en een van de dingen die opvalt opnieuw... ja, ik zal de naam toch blijven uh, noemen Lonneke Sloetjes... hoewel ze de bal nu buiten de lijnen slaat. Dat heb ik haar nog niet zien doen in deze eerste set. Maar een van de dingen die opvallen zijn de combi... tussen Laura Dijkema en Lonneke Sloetjes. Laura Dijkema, de spelverdeelster, jonge spelverdeelster ook... speelt in plaats van Kim Stalens... die misschien nog niet al te veel wedstrijd... Heeft. Maar een van de voordelen van die combi is dat Dijkema en Sloetjes... erg veel met elkaar gespeeld hebben tijdens de, of, uh, bij de jeugd. En dat zie je terug. Ze weten elkaar soms blindelings te vinden. Dijkema weet exact waar zij is, hoeveel hoogte ze heeft... en wanneer ze de bal slaat. Frankrijk doet nu even wat terug. Twee puntjes. 22-13 is de stand. Maar het is verzorgd aan Nederlandse zijde. Er is ervaring achterin met bijvoorbeeld Janneke van Tienen... die de ballen goed ziet, die uh, de Laura Dijkema prima weet te bedienen. Carolien wensing mist een bal op dit moment. Maar dan is haar, daar haar blok op de Franse aanval. En zo is het 23-13. Nogmaals comfortabele voorsprong. 10 punten. Deze set mag je natuurlijk nooit meer uit handen geven. Ingrid Visser komt opnieuw in het team. Janneke van Tiene. De libero gaat weer zitten. Dat betekent nog meer lengte aan het blok. Caroline Wensink aan servers. En Het is Frankrijk dat erg veel moeite heeft om die servers van Nederland goed te verwerken. Bert Goedkoop kijkt tevreden toe. Frankrijk in de aanval. Naar de buitenkant zou een prooi moeten zijn van het Nederlands blok. Is het ook. Maar Frankrijk weet de bal nog te en speelt hem rustig over het net. Komt de Nederlandse aanval? Nee, een doortikbal van Laura Dijkema doet ze heel goed en daar is het setpoint voor Nederland. 24-13. Dit is al de derde keer dat ze die bal laat zien. Normaal gesproken tegen een tegenstander van dit niveau hebben ze dat na 1 à 2 keer wel door en krijgen die derde keer de kans niet. Maar je ziet dat Frankrijk aan het net niet goed aan het verdedigen is. Korte bal nu van Caroline Wensink over het net. Kan heel slecht verwerkt worden aan Franse zijde. Komt hij meteen aan de Nederlandse kant en is het Ingrid Visser met het korte balletje over het net, maar niet goed genoeg. Frankrijk kan opnieuw aanvallen? Nee, lukt niet. Bal weer rustig over het net. Nee, volgende kans Nederland. Nu is het Debbie Stam die het probeert. Tikt de bal. Is niet uh, voldoende. Rally gaat lang door. Frankrijk opnieuw. En Frankrijk slaat hard. En is het blok van Nederland even niet georganiseerd. En dat is de eerste keer dat dat gebeurt in deze set. En is het 24-14. Nederland rekt deze set langer dan het zou moeten. Dan gaan de Fransen nog even wisselen. Komt Orlo erin. En die komt in plaats van Sulaar. Iets uh, Zal met de service te maken hebben. Inderdaad. Soular heeft nog niet al te veel gespeeld. Of al te best gespeeld vanaf die service -lijn. En dus Denkt de Franse coach? Ik zet er even iemand anders in op setpoint. Maakt voor hem ook niet zo heel veel meer uit. Met die stand, natuurlijk. Komt die bal rustig over het net? Kan opgevangen worden door Shane Stalen. Sportballetje van Ingrid Visser. Maar de setup is niet goed. Dat betekent dat de bal niet op de grond komt en de Fransen kunnen aanvallen. Die doen dat via de buitenkant. Maar daar hangt het blok van diezelfde Ingrid Visser. Die haar fout corrigeert. En zo pakt Nederland de eerste set. Met 25-14. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years And I'm finishing Yeah, but I can't It still follows me Jimmy I'm all over it. Het kostte de Turmbond vele weken van piekeren en pijnzen... Maar nu is het traject naar het Olympisch kwalificatie en de Spelen eindelijk bekend. Een traject dat is toegespitst op Jeffrey Wanners en vooral Epke Zonderland. Dus nu weet ook meerkamper Bart Durlo waar hij aan toe is. Londen gaat normaal gesproken aan zijn neus voorbij. Gisteren kwam Deurlo in actie tijdens een internationale wedstrijd in Stuttgart. En daar was de beslissing van de Bond natuurlijk het gesprek van de dag. Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 En dat zei Edwin Cornelissen. We gaan naar Lars Geerts. Gaat het ook in de tweede set zo goed met uh, Nederland Frankrijk, Lars? Ja, het gaat wel goed, maar de echte afstand heeft de Nederlandse ploeg nog niet genomen. Het is 7-4 nu, er wordt wat gerommeld af en toe. De beslissende bal die uh, blijft wat lang uit. Het duurt, uh, Nederland, duurt wat mij betreft wat te lang voordat Nederland de bal uiteindelijk aan de grond krijgt. Nu wel 8-4. Bondscoach Bert Goedkoop die heeft uh, een aantal wissels toegepast. Heeft onder andere Shaïn Stalens naar de kant gehaald en Marit Godhuis gebracht. Stalens uh, is hersteld van een, uh, een zware rugblessure. Tenminste, dat zegt uh, de bond. Maar ja, je wilt toch altijd voorzichtig blijven... met zo'n speler die heel belangrijk kan zijn voor Nederland. Zeker in de wedstrijd hierna. De finale van dit toernooi die wellicht gespeeld wordt uh, tegen Kroatië. Dan wil je iemand als Talens met die lengte en die power gewoon gebruiken. En als het zo makkelijk gaat tegen Frankrijk... Ja, haalde er dan maar even uit. Geef haar rust en breng Maret Grothuus in. Wellicht is dat ook het verhaal van Carolien Wensing, Want ook zij is naar de kant gegaan... In haar plaats speelt de andere oudgediende Francine Huurman. Je levert iets in qua snelheid, maar het maakt tegen dit Franse team niet zo heel veel uit. Die brengen weinig in. moet wel zeggen dat uh, de nummer 10 aan Franse zijde, Orlé... dat is een speelster die me ontzettend goed bevalt. Net vanuit het achterveld, ver vanuit het achterveld. Zeker een meter of vier, vijf van achter het net sprong ze op... en leefde ze een prachtige bal af Achter in het veld bij Nederland. Had het Nederlandse blok geen antwoord op, zorgde voor het Franse punt. Maar dat is dan ook het enige lichtpuntje aan Franse zijde... Misschien maar goed ook voor Nederland. Francine Huurman aan service en de voorsprong is er voor Nederland 8-4.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 Down heet het, het nummer. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Lieslo In Rome is het kabinet van premier Berlusconi vermoedelijk voor het laatst bijeen. Berlusconi treedt zo goed als zeker vanavond nog af. Nu het parlement akkoord is met een omvangrijk pakket bezuinigingen. Buiten het kantoor van de premier staan betogers. Op spandoeken staan teksten als. Bye bye Berlusconi. En 12 november, feestje. Vanwege de demonstraties is de weg bij het gebouw afgesloten. Als Berlusconi straks een ontslag indient... zal president Napolitano waarschijnlijk Mario Monti vragen... om morgen al een zakenkabinet samen te stellen. De Verenigde Staten en Europa staan volledig achter het ultimatum... dat de Arabische Liga aan Syrië heeft gesteld. De Liga wil Syrië schorsen als het bewind van president Assad... niet binnen vier dagen ophoudt met het geweld tegen demonstranten.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 En wij gaan verder met volleyballen. Nederland had geen moeite met Frankrijk in de eerste set. Maar in de tweede, Lars Ja, ik zou bijna zeggen, had geen moeite tot nu toe. Want Nederland had toch een comfortabele voorsprong van vier punten. 4 punten. 8-4 was het. En inmiddels is het 13-13. Dat zijn toch een aantal slordigheidjes die in het Nederlandse team zijn geslopen. Natuurlijk kun je zeggen, Frankrijk is wat beter gaan spelen. Is wat minder fouten gaan maken. Maar ik zie toch een aantal spelmomenten bij Nederland. En ik denk, ja, die moet je beter oplossen. Soms moet je als uh, dijkenmaat bijvoorbeeld, als spelverdeelster, uh, moet je een andere. De keuze maken. Ze, ze speelden een aantal keren uh, de korte bal op Ingrid Visser uh, aan het net, maar deed dat niet goed. En Visser kreeg ook meteen een tweemans blok voor zich. Je moet die bal dan op een gegeven moment naar de buitenkant uh, uh, spelen, zodat één van de buitenspeelsters vrij komt te staan. Dijkenmaar keek dus niet goed door het net heen. Zoals het zo mooi heet, zag het blok niet goed staan en maakte dan de verkeerde keuze. Ja, dan zelfs tegen een zwak team als Frankrijk wordt het heel erg lastig. Nu stelt Nederland weer wat orde op zaken onder leiding van Debbie Stam. Het is vijf 1913, daar is die twee punten voorsprong weer. Maar je moet er met je hoofd bij blijven, ook in een wedstrijd tegen de nummer 40 van de wereldranglijst. Want deze wedstrijd kun je niet veroorloven te verliezen. Er wordt ook weer geschaatst, marathonschaatsen. Vanavond op de Uithof in Den Haag. Gio Lippens heeft gezien dat de dames al begonnen zijn zijn al begonnen hoor, er zijn al vijf rondjes onderweg. De dames in de topdivisie, waar opnieuw gestreden gaat worden om de KPN Marathon Cup. Dat gebeurt straks bij de mannen uiteraard ook. En dat die cup is een klassement natuurlijk over het hele seizoen. We zijn pas bezig met de vijfde wedstrijden. Je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, we zijn al bezig met de vijfde wedstrijd. Want het seizoen is dus alweer een maandje. Onderweg. En als je dan kijkt naar dit seizoen, dan zie je toch eigenlijk bij die vrouwen één naam die met kopperschouders boven de andere uitsteekt. Dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de lengte, want ze is een uh, van de kleinste van het uh, peloton. Maar uh, qua prestaties is ze toch echt wel een uh, van de betere in het vrouwenpeloton, Voske Tamar van der Wal. Ze heeft inmiddels uh, drie uh, van, de, uh, vijf, uh, wets, uh, van de vier wedstrijden gewonnen. De andere wedstrijd in Utrecht werd gewonnen door Mireille Reitsma. En uh, dat betekent ook dat ze hoog staat in het uh, klassement. Dan zou je zeggen, ze staat bovenaan in het klassement. Maar dat gaat niet zo in het marathon schaatsen. Want de dames krijgen ook nog uh, punten voor dat klassement. Voor uitlooppogingen, strijdlust, dat wordt ook allemaal uh, beloond. En Tamer van der Wal heeft dan weliswaar drie wedstrijden gewonnen. Maar uiteindelijk nog niet uh, voldoende punten verzameld om aan de leiding te gaan in het klassement. Ze staat tweede achter Mariska Huisman. En Mariska Huisman, dat is weer een van de vrouwen die straks in Astana bij die World Cup op de lange baan mag meedoen. Aan dat, uh, ja, dat, dat die nieuwigheid, de Marsstart, zeg maar, uh, gewoon lange afstand rijden. Maar dan uh, gewoon voor een uh, pelotonnetje mannen en vrouwen. En zij mag bij de dames bij die Marsstart meedoen. Samen met Linda de Vries en Janneke Ensing. Zij hebben zich geplaatst voor dat uh, evenement uh, in Astana. Dus binnenkort waar ze dan de World Cup mogen rijden. Bij de heren zijn dat trouwens Jorrit Bergsma, Bob de Jong en Douwe de Vries. Die mogen daar meedoen aan die maastart. Acht ronden inmiddels onderweg. Het peloton is langgerekt. Er zijn wat kleine uitlooppogingen, maar we mogen ze nog niet al te serieus noemen. De dames zijn in ieder geval goed bezig aan hun wedstrijd. En nu zijn er twee vrouwen, waaronder Mireille Reitsma, die proberen weg te rijden bij dat peloton. Maar ze komen niet echt weg, want het tempo ligt hoog. Met de Black Eyed Boy. Gaat het al beter met de Nederlandse volleybalsters, Lars? Nou, de voorsprong is er in ieder geval een voorsprong van drie punten. Het is 2017. Dat zou voor Nederland geen probleem meer moeten zijn... om die voorsprong vast te houden en vervolgens de set te winnen. Maar je ziet toch een aantal dingen bij Nederland gebeuren. Foutjes vooral. Hele kleine dingen die niet zouden mogen gebeuren. Nu doet Marit Gotthus trouwens wel iets goed. Die slaat de bal zonder dat er ook maar een blok tegenover staat. Vol naar de vloer. 21-17 is het. Maar je ziet bijvoorbeeld net bij Lonneke Sloetjes... waar zij in de eerste set ook de moeilijke ballen die kwamen... moeiteloos over het net sloeg daar wordt het in de tweede set alweer wat lastiger. Vermoeidheid slaat natuurlijk ook toe. Maar nu kreeg ze een bal van achteren. Ja, dat is lastig inderdaad. Maar een no normale diagonale hoofdaanvalster zou zo'n bal rustig over het net moeten kunnen brengen. Dat lukte haar niet. Ze sloeg hem vol in het net. Time haar. Afsprong verkeerd. Ja, dat zijn van die dingen die je op dit niveau eigenlijk niet meer mag doen. Het is Frankrijk dat iets terug doet. 21-18. En het is Bauer voor de Fransen die gaat serveren. Die heeft Duitse voorouders. Vandaar ook de naam Bauer. Uh, staat aan de servicelijn. Heeft Nederland al. een een aantal keren pijn gedaan in deze set. Vanaf het midden is een hele lange middenspeelster. Al het moment dat de spelverdeelster haar weet te bereiken... dan gaat het ook goed. Nu doet ze Nederland een beetje pijn met de service. Want Nederland kan geen fatsoenlijke aanval opbouwen. En is het de Fransen die kunnen overnemen... wordt de bal nog wel gered aan Nederlandse kant. Maar de vraag is, hoe goed is de aanval? Niet goed genoeg. Opnieuw Lonneke Sloetjes voor de tweede keer in het net die bal. 21-19. Dan geef je toch een voorsprong van vier punten vrij snel uit handen. Omdat je de service, de paas, niet goed onder controle krijgt. De service van Bauer dus, die komt achter. Achterin het veld, die moet je gewoon goed controleren. Dat lukt niet. En dan mislukt een Nederlandse aanval, krijgt Frankrijk het punt. Het is opnieuw, Bauer, die gaat vieren. Kijken of het nu wel lukt. Nee, de bal weer slecht. Direct over het net, Frankrijk dat kan aanvallen. Lukt dat goed, dat lukt uitstekend. De bal gaat naar de grond. Het is 21-20. Nederland moet gaan oppassen. Misschien moet er achterin, in de paaslijn, zoals het heet, toch even wat veranderen. Bondscoach Bert Goedkoop heeft dat door. Haalt zijn ploeg naar de kant. De time-out is voor Nederland. En er is ook handballen vanavond. Volendam tegen Hurry Up. Hurry Up, inmiddels zelfs koploper. En dan een bezoek bij Volendam. Dat is een echte topper, Richard van der Malen. Ja, inderdaad. En het is een beetje de omgekeerde wereld eigenlijk. Want Volendam is de afgelopen jaren gewend geweest om altijd bovenaan te staan in de eredivisie. Was landskampioen in 2010 en 2009. Ook nog drie keer daarvoor. Won de Supercup aan het begin van dit seizoen ten opzichte van Hurry Up. Maar doet het nu duidelijk een, een stukje minder goed. Verloor al twee maal dit seizoen van Quintus, van Bevo. En uh, Hurry Up is inderdaad de grote verrassing. Ploeg uit het uh, Drentse Zwarte Meer. En het is... De grote vraag, hier thuis voor Volendam wordt Hurry Up vandaag de eerste nederlaag van het seizoen toegebracht. Want Hurry Up heeft twee keer gelijk gespeeld, maar nog niet één keer verloren. We zitten in de beginfase van dit aantrekkelijke duel. Tweeënhalve minuut zijn we onderweg en Volendam is goed begonnen. Leidt met 2 tegen 1. De eerste twee goals op naam van uh, Volendam. Dat nu ook weer aanvalt met Joey Duin. 2 meter 3 is hij. Lange schutter die uh, jarenlang ook in Duitsland uh, speelde. En dan is er even balverlies aan de kant van uh, Volendam dat nu een vrijworp weer mag nemen aan de 9 meterlijn met Tom Schilder. Ook hij weer terug na een blessure. De bal wordt dan snel rondgespeeld vanuit het midden met Snijders. Gaat hij naar Jasper Adams. En dan even een slordigheidje aan de kant van Volendam. Bal over de zijlijn. We zitten dus bijna drie minuten in deze wedstrijd tussen de nummer 1, Hurry Up... En de nummer 4, Volendam. En de stand is 2 tegen 1. We waren heel diep in de tweede set. Dus de slotfase zit er nu aan te komen. Nederland-Frankrijk, Lars Geert. Ja, maar wie uh, wordt de bovenliggende partij in de slotfase? Want het is zomaar Frankrijk die op voorsprong is gekomen. 21-22. Debbie Stam pakt een bal achter in het veld. Die overduidelijk uit was gegaan. Zoals deze service van Bauer. En daarmee is de stand weer gelijk. 22-22. Maar die Française Bauer die heeft Nederland toch behoorlijk pijn gedaan. Want Nederland had 4 punten voorsprong. 21-17. Dan moet je normaal gesproken rustig naar het eind van de set werken. Maar er werden te veel fouten gemaakt aan de Nederlandse zijde. Dat mag Maret Godhuis vooral zich aantrekken. Die stond in de paaslijn niet goed te spelen. Mocht nu wel serveren, doet dat alweer een stuk beter. Frankrijk kan de bal alleen nog maar rustig over het net spelen. En dan komt de aanval van Nederland via het midden. Francine Huurman zorgt ervoor dat Nederland weer op voorsprong komt. 23-22. Nog twee puntjes verwijderd van het einde van deze set. En dan is het een time-out voor Frankrijk. Frankrijk zal ook proberen, natuurlijk, om in ieder geval nog een setje te pakken bij Nederland. Want ze weten wellicht dat ze weinig kans hebben. Hoewel ze in de tweede set laten zien dat ze Nederland toch aardig lastig kunnen maken. Hebben in deze, uh, dit toernooi uh, de halve finale bereikt door te winnen van Zweden met 3-0. Maar vervolgens verloren ze kansloos van Kroatië met 0-3. Nederland natuurlijk dat met twee keer 3-0 tegen Israël en tegen Griekenland in deze halve finale terecht is gekomen. Het fluitsignaal van de scheidsrechter heeft geklonken. Daar gaat de toeter ook nog eens een keer. Dat betekent dat Nederland het veld weer moet betreden. Bondscoach Bert Goedkoop heeft even kort de spelverdeelste toegesproken. Even de volgende aanval uitgelegd. Als de bal aan onze zijde komt, let dan op dit en dit. Maar wat dat zal worden, dat kon ik even niet horen. Het is Marit Godhuus die opnieuw mag serveren. Doet dat achter in het veld. Frankrijk dit keer beter op orde. En dan komt de omloopbal van Frankrijk via het Nederlandse blok uit. Dus de aanvalster van Frankrijk loopt achter de spelverdeelster langs het Nederlandse blok. Had erop gerekend. Stond ook klaar. Maar Orlé, de aanvaller, slaat de bal via de vingertoppen van Debbie Stam... Buiten En zo is het weer 23-23. Het is Frankrijk dat mag gaan serveren. Dat doen ze met steun. Rustige bal over het net. Slechte paas van Nederland. Uh, en dan kan Francine Huurman niks met die bal. Is het Frankrijk dat kan aanvallen? Frankrijk dat misschien op setpoint kan komen? Nee, want het is Debbie Stam die de bal goed opvangt. En vervolgens Londeke Sloetjes die via het blok de bal aan de andere kant brengt. Nee, Frankrijk nog steeds aan de aanval. Doet dat heel rustig. Slechte stop van Sloetjes aan Nederlandse zijde. Kan de bal alleen maar rustig over het net. Frankrijk opnieuw in de aanval. Korte bal nu. Janneke van Tienen volgt op. Maar dan is Francine Huurman niet bij de les. En zo komt ineens Frankrijk op setpoint. Dat had je toch niet aanzien komen. Ongeveer een punt of tien geleden. Opnieuw die Orle. Die is er ingekomen in de eerste set. En die heeft Frankrijk op sleeptouw genomen. En het is Bert Goedkoop die de time-out nu roept. Die wil zijn team op orde hebben. Misschien dat hij ook een wissel in gaat brengen. Niet te vergeten. Nederland heeft natuurlijk twee andere speelsters ingebracht. Francine Huurman en Marit Godhuis. En sinds die tijd loopt het niet zo als Bert Goedkoop zou willen. Dus misschien dat die weer mensen terugbrengt. Nee, hij loopt rustig naar de kant. Hij heeft geen wissels gepland. Ook de assistent scheidsrechters staan niet met bordjes in de handen. Dus hij verwacht dat deze groep het gaat doen. Er wordt wat handen geklapt. Ze gaan weer terug het veld op. En ze gaan wachten totdat de Franses gaan serveren. Kijken wie dat aan Franse kant gaat doen. Lonneke Sloetjes staat inmiddels klaar om dat te ontvangen. Dat is opnieuw natuurlijk Steu die ook de vorige service heeft geleid. Scheidsrechters geven aan dat de service mag komen. Nederland staat er klaar voor. Kijken of Frankrijk deze set binnen kan halen of dat het Nederland wordt die de stand geleid trekt. Rustige service over het net. Slechte paas opnieuw voor Nederland. Kan hij nog wel naar de buitenkant achter de 3 meter lijn. En dan is Lonneke Sloetjes die de bal via het Franse blok... Buiten de lijnen slaat en is het 24-24. Nederland kan misschien de voorsprong weer overnemen. Lonneke Sloetjes achter de drie meterlijn Prachtig tegen het uh, bovenkant van het blok aan. De bal zeilde vervolgens buiten de lijnen. Francine Huurman met de service. Wordt een lastige service wellicht aan de korte kant. De spelverdeelster moet hem diep op het veld ophalen. Komt er nog wel een aanval. Is die bal aangeraakt door het Nederlandse blok? Die is inderdaad aangeraakt door het Nederlandse blok. En daar is het tweede setpoint voor Frankrijk. 24-25 inmiddels. Frankrijk mag opnieuw gaan serveren. Daskalou, Roemeense afkomst, speelt in het Franse team. En het is de nummer 15, Mollinger. Die Mollinger, moet ik zeggen, die mag gaan serveren voor Frankrijk. Wordt er ook nog even gewisseld. Gaat Sulaar, uh, pardon, Hudima aan de kant voor en komt Cruciaar terug. Daar is de Nederlandse aanval. De kolon, via Lonneke Sloetjes, Hartman woor, ze, slaat hem vol op de Libro. En dan is het Dijkenmaar die de bal uiteindelijk afmaakt met een rustige tip. De bal zelden weer over het net. Dijkenmaar hem langs het blok aan Fransense. En zo is het 25-25 zouden het spannend in Kroatië. En we gaan schaatsen in Den Haag, We hebben weer een uitlooppoging uit het peloton. Het is onrustig aan de kop van het peloton. Zojuist zagen we Mariska Huisman... Er is ook een vrouw die al veel goede wedstrijden heeft gereden dit jaar. Een aantal keren al op het podium gekomen. Zij staat dus bovenaan in dat klassement. Ze rijdt hier dus ook in het oranje rond. En Mariska Huisman ging er dus zo meteen zojuist vandoor met Kimberly Musse. En Lisanne Soumanta. Ook Soumanta al een keer op het podium dit seizoen in Utrecht. Was dat op 29 oktober. En zo laten de sterke vrouwen zich in elk geval van voren zien. Elma de Vries, daar zagen we ook nog een demarage van. Samen met Yvonne Spicht en Danielle Beckering Tegenwoordig heet ze. Lissenberg Omdat ze getrouwd is met Juri Lissenberg. Een van de nou ja, toch wel, uh, sterren uit het verleden bij de mannen. En nu zien we dat uh, Mireille er vandoor doorgaat. En zij krijgt één dame met zich mee, Andrea Sikkema. Maar het peloton laat niet begaan. Betekent wel dat er steeds meer vrouwen aan de achterkant van af moeten. Dat steeds meer vrouwen in het strijd moeten staken. Want het gaat gewoon verschrikkelijk hard. Het was spannend aan het eind van de tweede zetting. in Lars Ja, Nederland heeft er een einde aan gemaakt. Inderdaad, het duurde langer dan verwacht. Voor... Maar het werd uiteindelijk 27-25 voor de Nederlandse vrouwen. Het was Debbie Stam die met een goed blok de Franse aanval volledig vastzette. De bal ging naar de grond op de voeten van de Franse tegenstander. En zo maakt Nederland de tweede set af. 27-25 en komt het op een 2-0 voorsprong tegen Frankrijk. Werd anders op de dag dat hij het niet meer zitten zag. Hij had iets in een kroeg gehoord. Café, de zelfkant kop van oot. Waar hij die avond was beland. Waarop zijn huwelijk was gestrand. En op de vraag hoe het leven was. Zonder doel, zonder kompas. Riep iemand dronken aan de toon. Sammy, kijk omhoog. Want de raven konden een neer bij zijn rechteroor, die zich licht vooroverboog en fluisteren. gaan. Als Sammy heet het nummer. Volendam, hurry up, Richard van der Maarden. Het is een leuke wedstrijd. 12,5 minuut zijn we onderweg. Er wordt volop gescoord. De dekking van beide ploegen. Die hebben nog weinig vat op de aanvallers. Op de schutters uit de tweede lijn. Het is 8 tegen 7. In het voordeel van Volendam. En Hurry-up, de nummer 1 dus op de ranglijst. Uit het Drentse Zwarte Meer. Heeft al twee keer in deze eerste helft op voorsprong gestaan. Nu is het Volendam weer dat het balbezit heeft. Volle bak trouwens hier in uh, Sporthal Opperdam. In Volendam. De tribunes uh, helemaal bommetje vol. En Joey Duin mist nu. Had een. Uh... Een grote kans om het verschil op twee te brengen en hurry-up nu in de snelle tegenaanval dit ziet er aardig uit de bal naar de cirkel naar masmeijer maar wordt onderschept dan door tom schilder en dan krijgen we denk ik een vrijworp op de 9 meterlijn. dat is inderdaad het geval soelman nu voor hurry-up postema dit is een ploeg de koploper hurry-up dat vooral in de verdediging ijzersterke spelers heeft staan hele snelle hoeken die een goede breakout kunnen lopen dat is ook het handelsmerk eigenlijk van hurry-up in de competitie tot nu toe Terwijl het schot van Soelman nu in tweede instantie wordt afgemaakt door Masmeijer. Nee, het is cirkelspel. Dus dit doelpunt van Hurriup wordt geannuleerd. En voorlopig blijft Volendam dus op een kleine voorsprong staan. In de eerste helft. We zijn bijna halverwege 8-7. Verder naar het marathonschaatsen. Hoe is de publieke belangstelling daar eigenlijk in Den haag Rio? Nou, eigenlijk een beetje als gebruikelijk, uh, Ronald, uh, matig. Want, uh, ja, het marathonrijden. Het moet echt hard gaan vriezen. En dan uh, wil het publiek nog wel weer uh, massaal op de wedstrijden afkomen. En als je nu dan een beetje om je heen kijkt, ja, een paar honderd man. Met name aan deze kant van de baan, de hoofdtribune kant. Die staan daar vooral langs het ijs. Want uh, mensen gaan toch niet hoog en droog op die tribune zitten. Want die willen natuurlijk vooral zo dicht mogelijk bij die rijders komen. En dat kunnen ze wel mooi natuurlijk. Uh, dus uh, ja, om nou te zeggen dat het echt een uitgelaten 10,5 is hier in de Uithof. Nee, dat kan ik uh, niet zeggen. Maar dat weten we gewoon, dat is al jarenlang aan de hand in het uh, marathonschaatsen. En dat terwijl het marathonschaatsen toch langzamerhand weer wat uh, terrein begint te winnen in sportieve prestaties. Als je dat dan weer afzet tegen de lange baanschaatsers. Want we weten allemaal de prestaties met name van de rijders van BAM. Op het NK afstanden, Jorrit Bergsma, Bob de Jong, dat soort mannen die hebben prima gereden daar. Die hebben echt grote indruk gemaakt en dat betekent dat er toch steeds meer lange baanrijders mee willen doen met die marathon. Zo zagen we zojuist het blonde koppie van Koen Verwij, De man die buiten de World Cups is gevallen op de internationale wedstrijden, dus op de lange baan. En die heeft zich aangesloten bij Renault, dat is de tweede ploeg eigenlijk van BAM. Om in ieder geval weer wat hardheid op te doen in de marathon. En ook zojuist in de eerste divisie zagen we een complete ploeg ploeg zagen we daar zo ongeveer meerijden met marathonschaatsers. Dus dat zegt wel genoeg over marathonschaatsers gesproken. En lange baan nog een aardig nieuwtje hier vandaan. Is juist bekendgemaakt door de KNSB. De ploegenachtervolging. In Chalyabinsk, daar rijdt gewoon een ploeg met mannen die we allemaal kennen van de lange baan Met Sven Kramer, Jan Blokhuizen, Wouter Oldeheuvel, Sjoerd de Vries in reserve. Maar in Heerenveen, op die World Cup in eigen land dus, daar gaan Jorrit Bergsma van Bam, Bob de Jong van Bam. Dan Douwe de Vries van SOS Kinderdorp en Rob Hadders, die gaan daar mee rijden. En dat zegt toch wel genoeg. Dat zegt in ieder geval dat die mannen om die plekken daar mogen gaan strijden. Want het zijn er natuurlijk vier, blijven er uiteindelijk drie over. Maar het wil wel zeggen dat de marathon een kans krijgt. Ook op de lange baan. En dat ze dus niet alleen mogen meedoen aan die Masstad. Maar dat ze ook mee mogen doen aan de ploegenachtervolging. En bij de dames, ja, daar zie je dan toch wel wat anders. Dan zie je met name Linda de Vries. Dan zie je Pien Kulstra, de grote verrassing van het NK afstanden. Anouk van der Weijden en Janneke Ensing. Dat zijn zijn de vrouwen die moeten gaan strijden om drie plekken. die de achtervolging in Heerenveen mogen gaan rijden. Terwijl Irene Wust, Diane Valkenburg en Marit Leenstra. zeg maar de a ploeg van dit moment. die zullen in Tjeljabinsk, daar in het Verre Oosten. zullen zij in ieder geval mogen gaan meerijden. Dat wat betreft de marathonrijders in de lange baan. Hier op de marathon in Den Haag hebben ze nog 17 rondjes te rijden, de dames. Er wordt veel gesprint om die punten. bij die tussensprints. want dat levert weer punten op. voor dat klassement. Mariska Huisman doet dat iedere keer goede zaken samen met Lisanne Sumanta. Maar peloton is op dit moment weer gewoon bij elkaar nog 17 rondjes te rijden. De volleybalsters van Frankrijk zaten dicht bij de overwinning in de tweede set, maar toch was het Nederland dat een 2-0 voorsprong pakte. Is het dan drop en rover Lars? Dat zou je denken, maar uh, dat is zo niet. Frankrijk is gewoon doorgegaan met het niveau dat ze ook in de tweede set hadden. En Nederland is doorgegaan met het niveau dat ze aan het eind van de tweede set hadden. Dat betekent dat Frankrijk een Volle voorsprong pakt van 4 punten. 4-8 is het in het voordeel van de Fransen. Ik moet zeggen, eh, Bondscoach bed Goedkoop, bondscoach. Bondscoach Bert Goedkoop heeft ervoor gekozen om niet te wisselen in de derde set. Ik zou hem dat toch aanraden, want vooral Marit Godhuis die er in de tweede set inkomt... die heeft problemen in de passing. Die heeft ontzettend veel moeite om de Franse service goed te verwerken. En dan breng je Dijkema, de spelverdeelster, enorm in de problemen. En daar ligt de fout bij Nederland op dit moment. Laura Dijkema is wat ervarener geworden in de afgelopen jaren. Maar wil de ballen nog steeds wel goed op de netband hebben... en niet op moeten halen over grote afstanden op het voetbal. En daar, daar stokt de aanval van Nederland. Het is 4-8 in het voordeel van Frankrijk. Nederland zal een stapje harder op moeten gaan. Volgendom, hurry up. Richard van 17e minuut, eerste helft. En Volendam heeft een eerste tik uitgedeeld in deze wedstrijd. Nu een fraaie goal trouwens van Hurriup. Mooi lopje van rechterhoekspeler Arnold Postema. Zo wordt het 11 tegen 9. Maar je zag even in korte tijd dat uh, in dit Volendam toch heel veel kwaliteit zit. Nog altijd, het is allemaal wat moeizaam gegaan tot nu toe in deze competitie. Martin Vlijm, de coach, die hield het voor dit duel op een mentaliteitskwestie. Een beetje een verzadiging, want Volendam won de afgelopen jaren heel veel prijzen. Verloor twee keer van Quintus en Bevo, maar kan vanavond weer gelijk komen met Hurry Up. Heeft één wedstrijd ook minder gespeeld en leidt dus nu met 11 tegen 9. De bal gaat ook snel rond. Er is meer variatie in de aanval als je dat vergelijkt met Hurry Up. Van Limbeek speelt de bal nu naar Snijders. De bal wordt in het blok geschoten en gaat dan over de zijlijn. Het is dus 11 tegen 9 na 18 minuten in Volendam voor de thuisploeg. Marlies Rijken is bij de wereldbekerwedstrijd Turnen in Stoetkart 60 geworden op de Meerkamp. De Nederlandse werd op de balk, haar beste onderdeel, derde. De Chinese Wang Shushang was om het twist de beste. De Nederlandse vrouwenploeg komt morgen nog in actie in de landenwedstrijd. De mannen slaagden niet om de finale van de landenwedstrijd te bereiken. Jeffrey Wammes, Michel Bletterman, Bart Dürlo, u hoorde meerdere in deze uitzending... en Johan Ibrink schaarde zich niet bij de beste vier. Volgende uren hebben we ook nog basketbal. Den Bosch tegen Leiden en alles wat u ook dit uur al hoorde. Tot zo na het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.